Een begrafenis in Baskeland, in Noord-Spanje, is de grootste besmettingshaard van het land geworden. Dat meldt de krant El Baís. Meer dan 60 bezoekers en hun contacten zijn daar besmet geraakt. Sinds gisteren zijn er 60 nieuwe coronagevallen in Nederland bijgekomen. Het aantal besmettingen is opgelopen van 128 naar 188, meldt het RIVM. De meeste nieuwe patiënten zijn in Noord-Brabant gemeld.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 De meeste leden willen wel toewerken naar een soort gezamenlijk verkiezingsprogramma op hoofdpunten, maar een lijstverbinding gaat hen te ver. Eerder deze week kondigden de Partij van de Arbeid GroenLinks en de SP aan dat zij gezamenlijk willen proberen de belastingplannen van het kabinet bij te sturen. Maar de grote groep PvdA-leden vindt deze linkse samenwerking niet ver genoeg aan.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 Het weer, zonnig, al blijft een bui mogelijk. Het is maximaal 10 graden. Vannacht en vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Morgen is het bewolkt. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De wegwerkzaamheden bij Alkmaar aan de Leegwaterbrug zorgen ook nu voor oponthoud op omliggende wegen. Vooral op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar rijdt het langzaam. Voor knooppunt kooimeer zijn twee rijstroken dicht en je hebt daar 20 minuten oponthoud. Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar doe je er 10 minuten langer over tussen Bergen en Heilo. En het is druk op de N201 van Zandvoort naar Hoofddorp. Tussen Bentveld en Afrit Heemsteden ben je 10 minuten langer onderweg. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 We staken de muziek. En dat uh, doen we met uh, ja, Joop van Nes. Uh, het... Joop die staat uh, op het uh, veld natuurlijk bij uh, SP Zandvoort. Uh, Joop, je hebt nieuws. Ja, ik heb nieuws. 34 minuut. Ik denk dat we dat met de nieuws weer waren. was een aantal over. Ik denk wel 8-5 bij Zandvoort. dik, dus ik, ik, ik, ik. van komt aan het einde. Er dus staat 2-0 voor Zandvoort.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 Just like every cowboy Sings a sad, sad song Every rose has its thorn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 But not the knife that cuts to the moon is But the sky, that sky remains love that night about knowing what to say instead of making love we both made a several way and now i hate Ja lekker koor lekkere muziek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 Moet ik wat aanzetten? Nee, we gaan luisteren naar een interview van Brian Adams hier op ZFM Zandvoort. Sorry hoor, al die knopjes. Ik word er af en toe moe van. Ze moeten het toch wat makkelijker gaan maken. Nee hoor, het maakt allemaal niet uit. Zit er zitten gewoon te veel knopjes in hier. Ja, in mijn hoofd. Ryan Adams, Run to you. Hier op het Zandvoortse apparaat. Hier op ZFM Zandvoort. 106.9 6.9 FM.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 Hé, hey, uh, uh, ja, de eerste beschadiging uh, be ge ge gebracht aan het circuit, denk je dat die, dat die weer gerepareerd wordt voor de Formule 1? Ja, die, moet, die, die vangrail heb je het over, toch? Ja, ja, die vangrail. Ik sta hier wel. Oh. Ja, doe hem niet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 en, ehm, um, wat is er? Oh, daar, nou Willem weer. Ja, je, je weet nooit wie we hier hebben. Ja. Nou, geef die telefoon aan hem. Hup! Hé? Eh? Geef die telefoon maar aan hem. Ja, is goed. Komt-ie. Hoi. Willem. Dag, Willem. Hè? Hoi, hoi. We hebben je eindelijk aan de telefoon. We hebben 16 keer gebeld, man. <laughs> Nee, ja, jij ja, hoor dat, Maar. Uh... staan, hoor. Ja, we hebben hem op een staan, dat klopt. Oh, echt? Nou, we klaar ermee. Dag. Tot ziens. De telefoon is uit. Ik ben. Ja. We gaan lekker muziek draaien. In ieder geval, uh, ja, Willem van de Dens gaan we gewoon zometeen zelf even bellen. En dan komt het uh, helemaal goed. We gaan uh, muziek draaien, Kort. Ja. En, uh, ja, dat, uh, dat uh, digibeten gebeuren.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 Met Rio hier op ZFM Zandvoort. Zie Zandvoort. En Cor, ja, we missen onze grote vriend toch wel een beetje. Hè? Hier op de eter Rob Harms. Ja, we missen hem zeker. Maar daar heb jij nou, wat voor. We gaan er wel voor uit dat hij er volgende week gewoon weer is. We gaan uh, wel even een plaatje voor hem draaien. Dat vind ik wel leuk. Ik weet zeker dat hij deze plaat hartstikke leuk vindt. Dat is leef van Han van Eyck. Uh, hij heeft dat in de jubileum uitzending ook gedraaid. En uh, ik dacht ik ga hem gewoon lekker draaien hier op uh, Zandvoort op zaterdag.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 It's worse than that, gym. Dead Jim. dead gym. It's worse than that, gym. Dead gym, dead gym. It's life, gym, but not as we know it. Not as we know it. Not as we know it. It's life, gym, but not as we know it. Not as we know it. Yep. Yeah. Dead gym, dead gym, dead. Well, it's life, Jim, but not as we know it, not as we know it, not as we know it! It's life, Jim, but not as we know it, not as we know it! Captain. There's slingons on the starboard bow, starboard bow, starboard bow! There's slingons on the starboard bow! Scrape them off, Jim! Star Trekkin' across the universe! On the starship enterprise under Captain Kirk! Star Trekkin' across the universe! Star Of laws of physics. Laws of physics. Energy's the laws of physics. Laws of physics, Jim. Oh, we peace, Shoot to kill. Shoot to kill. Shoot to kill. We peace, Shoot to kill. Scotty, beam me up. It's worse than that, Jim. Dad, Jim. Dad, Jim. It's worse than that, Jim. Dad, Jim. Dad. Well, it's life, Jim, but not as we know it. Not as we know it. Not as we know it. It's life, Jim, but not as we know it. Not as we know it, Captain.